Renske van der Zallen met het NOS Journaal. In het noorden en midden van Limburg is zeker tot en met maandag sprake van hoogwater. Dat heeft de veiligheidsregio gezegd op een persconferentie. Veel geëvacueerder uit dat gebied mogen voorlopig nog niet naar huis. Ook zodra het hoogwater Limburg heeft verlaten, is het gevaar volgens de veiligheidsregio nog niet geweken. Zo kunnen dijken verzwakt zijn en zijn bruggen mogelijk beschadigd. In het dorpje wel worden vanavond inwoners geëvacueerd... omdat het waterpeil hoger komt dan eerder werd aangenomen. De politie roept via een megafoon iedereen op om te vertrekken. Bij Giro 777, het rekeningnummer van het Nationaal Rampenfonds... is tot nu toe 3 miljoen euro opgehaald. Het rekeningnummer werd gisteren opengesteld... om geld op te halen voor het herstel na de watersnood in Limburg. 55.000 mensen hebben een donatie gedaan. Na Nederland, België en Duitsland is ook Oostenrijk plaatselijk getroffen door overstromingen als gevolg van zware regenbuien. Op Twitter is te zien dat de binnenstad van de plaats Hallijn bij Salzburg te maken heeft met zware wateroverlast. De politie zegt dat delen van het centrum onder water zijn komen te staan en dat auto's zijn meegesleurd door het kolkende water. De situatie is volgens een woordvoerder kritiek en in sommige gevallen dramatisch, meldt persbureau DPA. Er zijn nog geen meldingen van gewonden of doden. En voor het eerst in vier maanden is het aantal coronabesmettingen in Israël weer boven de duizend uitgekomen. Afgelopen 24 uur werden in het land meer dan 1100 nieuwe gevallen gemeld. Volgens de premier van Israël zorgt de besmettelijkere delta variant voor een toename van het aantal besmettingen. Hij zegt dat de effectiviteit van de vaccins bij de Delta-variant zwakker is dan wij hadden gehoopt. Het weer vannacht is het op de meeste plaatsen helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Verspreid over het land kunnen wat misbanken ontstaan. Morgen op veel plaatsen eerst grijs, maar al snel wordt het zonnig met stapelwolken. Het wordt 23 tot 27 graden.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 Met een hoofdletter zetie. Van zon, zee, zandvoort en zee. De Watlaas. Ook in de zomer.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 FM! CFM Zandvoort. FM Zandvoort. 106.9 FM! CFM! Who was, who was het man? Cause it's time that dat tell you the truth. If I share my toys will you let me stay Don't wanna leave this with you Ook in de zomer is jouw keuze ZFM.